Middernacht, het begin van zondag 24 maart. Joris Stubinetski met het NOS-journaal. Regeringsfunctionarissen op Cyprus zeggen dat de rijke spaarders... 20 van hun geld moeten inleveren om de banken te redden. Het gaat om mensen die bij de grootste bank van het land... meer dan 100.000 euro hebben. De Europese Unie wil nog niet bevestigen dat er een akkoord is. Eurocommissaris Reen zegt dat er nog verder wordt onderhandeld. Er zijn geen optimale oplossingen meer, alleen harde keuzes al dus reen.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 De veiligheidsregels zijn aangescherpt en er komen meer controles. In de Verenigde Staten worden dit voorjaar... elf stekjes van de kastanjeboom geplant waarop Anne Frank uitkeek. De boom achter de Prinsengracht in Amsterdam waaide om in 2010. Daarvoor waren er uit kastanjes al jonge boompjes gekweekt en in 2009 naar de VS gestuurd. Er komt een Anne Frank-boom in het Liberty Park in New York... op het vroegere Ground Zero. En er komt er ook eentje bij het Witte Huis... Bondscoach Van Gaal heeft Adam Maher opgeroepen... als vervanger voor aanvoerder Wesley Sneijder. Die mist dinsdagavond het WK-kwalificatieduel van Nederland tegen Roemenië. Sneijder is niet op tijd hersteld van de liesblessure... die hij gisteren opliep in de wedstrijd tegen Estland. Het weer. In het zuiden is het bewolkt en valt nog wat natte sneeuw. Het koelt vannacht af tot min vijf. Overdag droog en geleidelijk zon, maar het blijft nog altijd erg koud... door een harde oostenwind.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 Tot bezinning mag komen, even tot rust, even mag relaxen. En vanavond hebben we een drukman, want ik wilde hem al langer spreken. Maar ja, deze man is acteur, hij is uh, zanger. Uh, vanavond was hij het uh, allebei tegelijk, uh, kortom. Altijd een volle agenda, maar ik ben blij dat hij achter de deur staat. Ik zag hem vanavond uh, in Oogmaar spelen met zijn goede vriend en kompaan uh, uh, Paul de Munnik. Ik heb het dus over Thomas Akka, klop op de deur van Kamer 108... Ik hoop, ik hoop dat hij al gearriveerd is uit uh, het mooie Alkmaar. Goedenavond, Thomas. Goedenavond. Kijk, ik hey. heb, dit, uh, ik heb een cadeautje voor je meegenomen. Ah. Het is een goede, een goede fles. Uh, dit is uh, in verband met je. omdat je getrouwd bent. Oh ja, dat is waarom? Je bent een maand getrouwd. Ja, dus ja, ik dacht, ja, ja nou, dat is in ieder geval uh, een goede reden is dat om jouw hand. Uh, <laughs> ja, het is een maand. <laughs> okay. Kan je het je nog herinneren? Ja, Jazeker. Maar... De witte brood, broodsweken schijnen zes, uh, dus dan ben ik er bijna vanaf. Nou, je mag deze met je vriendin, nou, ik moet zeggen, met je vrouw uh, thuis opdrinken. Geniet er in ieder geval van. Ik voel inderdaad een champagne kurk, dus ik laat hem... Uh, ja, hoe... Uh, dan laat ik hem dicht. Hoe was het uh, het huwelijk? Ja, het was perfect. Ja? Het was echt perfect. Het was een enorm goed feest. Schien het was zo goed ja. ja. Ja, het was te gek. Het was rustig. Het was, uh, wat ik niet besefte is, dus waren de, de gasten uitgenodigd om op de boot te gaan. En dan zaten ze in het hotel en dan liepen we van het hotel naar de kerk. En naar de kerk liepen we ergens aan. Maar op de boot was iedereen al samen, terwijl wij op het eiland waren met z'n tweeën. Of met, met vier man, geloof ik. Maar op de boot begon kennelijk een schoolreisje gevoel ongeveer te ontstaan. En dat is helemaal nooit weggegaan. Dus dat was echt dat was heel gezellig. Ja, het was een goed feest. Was dat. En uh, het was bijna een heel weekend volgens mij. Nou, het was in principe alleen de zaterdag, geloof ik. De vrijdag. Maar heel veel zaterdag. mensen. Heel veel mensen hadden er gewoon, die dachten, we moeten er toch heen. We gaan er ook heen. Ja, en iedereen mocht blijven slapen ook. Dus dat was, uh, niemand hoeft naar huis. Dat klinkt heel gezellig, maar dat scheelt je ook uh, behoorlijk in de drankrekening. <lacht> Als mensen niet zeggen, nee, ik hoef niet meer, want ik moet nog rijden. Dus dat was, uh, nou, heb ik de rekening helemaal nooit gezien. <lacht> Tot nu toe. Wat was het mooiste moment van die dag voor jou? De speech van uh, mijn, mijn nog net vijf minuten een vriendin zijnde, volgens mij. Ik neem het meest aan dat ze dat voor het jaarwoord deed. Ja, ze had een prachtige speech. En hoe bedoel je met vijf maanden voor het. Nee, vijf dagen, vijf, vijf uh, minuten. Er, was, er werd gezongen, er werd gespitst, maar mijn, mijn vrouw had als verrassing ook een speech. Ik heb gezongen toen ze de kerk in kwam. Samen met de band we stonden we op podium. Wat zong je? Uh, stel dat we wel. Dat is haar uh, lievelingsnummer. Waarin uh, ik vertel. Dus het is een man die hapert in zijn... Uh, stel dat we wel, stel dat, stel dat ik hier nu echt met jou stel dat we liever krijgen. Een man die zijn gedachten maar... Omdat hij eventueel... Ja, hij zou heel graag willen, maar dat gaat hem nooit lukken natuurlijk. Aan het van het lied zegt hij, oké, okay, laat me doen dan. En dat is uiteraard haar favoriete lied. Want we gingen het doen ook. Maar zij had een speech waardoor iedereen op, de, op het bruiloftsfeest ook verzuchtte. nou, het zal wel even duren voordat we iemand gaat trouwen. <lacht> dan gaat niemand overeen komen. Vrouwen waren lichtelijk boos en mannen voornamelijk jaloers. Dus dat was erg leuk. Wat was de kern dan van uh, de, de speech? Wat was de boodschap? Het waren uh, zinnen uit haar dagboek. En die kende ik wel, niet dat ik die gelezen had, maar soms had ze een paar dingen voorgelezen. Maar het was de. de... Ja, het was een schitterend gedicht. Het was gewoon allemaal losse zinnen. Met ook de juiste punchline nog op het end en een mooie heel. Het was perfect. Ik kan het niet goed uitleggen zonder uh, in privé-details te komen. Nou, misschien kan je één zin zeggen. Of is dat al te privé? Misschien heb je nee. één zin die. Nee, die, die, die, die... zij. zij uh noemde op waarom zij zeker wist dat ze van mij hield. Omdat ik had ook een aantal dingen tegen haar gezegd. Ik, het, was te, het is niet te herhalen hoe mooi het is... als iemand dat op zo'n moment in een trouwjurk van een briefje afdoet. Maar ze zei, ze zei waarom, waarom ik haar zo mooi vond. Ze zei hij vindt mijn haar mooi. Hij, hij vindt dat ik lekker ruik. Hij vindt dat ik goed kaart kan lezen. En dat draaide uiteindelijk tot... Inmiddels vind je al lang niet meer dat ik goed kaart kan lezen, maar dat maakt niet zoveel uit. Het was een perfecte speech, echt waar. Ja, dat was, dat was absoluut het hoogtepunt. Ben je zo'n romantische jongen? Ja, ik ben bang van wel hè. Dat is niet zo erg te ontkennen meer. Na tien platen gekweel over de liefde. En, nou ja, de, de, de helft gaat over de dood, dus. maar ook de dood is romantisch natuurlijk. Soms. Soms is het dood keihard, vind ik. Zeker, maar op dat moment schrijf je er nog geen liedje over. Dan uh, komt het altijd later. Nee, ja, ik weet het niet. Ik weet niet of me, je moet dat nooit van jezelf zeggen. We hebben een keer hartelijk gelachen toen Najib zich in een interview... Uh, wat had hij zich genoemd? Oh, verlegen had hij zich. Maar iedereen had die ochtend natuurlijk ook... de zaterdagbijlagen van de Volkskrant gelezen. Dus toen Najib in Toem aankwam, toen heeft hij geloof ik, uit maar vijf meter... De kroeg ingekomen, of hij had al twintig opmerkingen over hoe verlegen hij wel niet was. Ja, hij moest ook hartelijk lachen. Je bent wat je bent bij sommige mensen. En bij anderen ben je weer anders. Maar jij bent toch wel meestal jezelf? Ja, maar jezelf pas je aan aan anderen, toch? Pas je je dan nu aan op mij? Ja. Voorlopig wel. Ik heb tot nu toe nog niks romantisch tegen jou gezegd... <laughs> of een hint naar het bed gemaakt, bijvoorbeeld. Nee, maar is het. Nee, maar als je nou lang blond haar en, en een behoorlijk voorgevel had gehad... dan hadden we nu al op het bed gezeten. Maar jij bent toch... Uh, dat is ook niet waar, dames en heren. Jij bent toch wel meestal overal dezelfde? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat niemand overal hetzelfde is. Bij de bakken ben je toch ook beleefd. Terwijl thuis ben al lang niet meer beleefd. Mijn dochter leerde mij vanochtend nog dat ik dankjewel moest zeggen... toen ik mijn koffie kreeg van mijn vrouw. Dankjewel, mama. Toen dacht ik, oh ja, vrek. Ik neem gewoon aan dat ik die koffie krijg. Als ik s ochtends uit mijn bed kom gestommel. Zo gaan die dingen toch. Maar je bent, je bent steeds weer een uh, dimensie van jezelf, denk ik. Nou, maar, ik, uh, hoe, lang, maar uh, hoe lang sta je in het middelpunt van de belangstelling? Uh, wanneer was dat schitterende WK uh, dat jullie daar speelden... en uh, in één klap uh, wereldberoemd in Nederland werden? Ja, ik, ik sta tot mijn grote vreugde altijd net naast het middelpunt van de belangstelling de, dus, uh, Maar in ieder geval, sindsdien is er, uh, is er niet veel aan jou veranderd, heb ik het idee. Nee, dat denk ik ook niet. Maar dat, bij, bij, dat was bij uh, Cap de Rock Brune, hè? Bart van Dorp, ja. Ik heb geen idee of we nou beroemd werden door het nummer... of door de grappen die we nee, maakten tijdens nee, het... Uh, maar het gaat mij meer over het feit dat jij gewoon toen al zo was... en nu nog altijd zo bent. Als zijnde Thomas Ack. Tenminste, ik heb daar een plaat over uitgekozen... en dan hoop ik maar dat ik de goede plaat oh ja. heb uitgekozen. Ik heb een tijdje geprobeerd Peter Heerschop te zijn... maar dat lukte <laughs> me niet. Dat is, uh, dat is heel lastig, is dat. Zullen we dan eerst naar de plaat luisteren? Misschien heb ik het helemaal uh, mis. Uh, ik heb een plaat voor jou uitgekozen van... Uh, oh ja. Uh, Maarten van Roosendaal. Oh, daar zit je denk ik wel goed. Ja? Ja. We gaan luisteren. Dat is toch wel een van de beste. Wat? Maarten zwingt. <laughs> Luister goed. Ik ben die man die naast mij staat. En die mij zwijgend gadeslaat. Als ik te veel en te hard praat. Ik ben die man die naast mij staat. Die als ik drink, me staande houdt. Zelfs als ik lieg me nog vertrouwt. Die ik onzichtbaar naast mij weet In al mijn lief In al mijn leed Mij staat. Die me vergeeft wanneer ik haat En die me troost als het niet gaat Ik ben die man die naast mij staat Die vaak een andere kant op kijkt Maar als ik val een hand toereikt die rustig thuis blijft als ik zwerf. En die rechtop staat als ik sterf. Dit was uh, Maarten van Roosendaal en een plaat die ik draaide voor uh, Thomas Akda. Uh, klopt het dan? Ja, dit klopt. Maar dit klopt ook met wat ik zei. Dat je jezelf controleert dus. En je ziet wel dat je dingen fout doet. Je ziet wel dat je te hard praat, je ziet wel dat je. Maar je bent altijd uh, naast. Hoe noem je Hij zegt naast jezelf. Ik kende dit nummer niet, mooi. Maar ja, Maarten heeft geen slechte nummers gemaakt. Dit is een nummer uit uh, zijn laatste voorstelling, de gemene delen... die hij helaas niet kan uh, afspelen. Nee. Maar snap je, dit is hetzelfde wat ik bedoel, hoor. Dit is exact hetzelfde. Je bent in controle. Je bent, je bent gecontroleerd... Uh... Hoe zeg je dat nou? Even denken, hoor. Je bent... Ja, gewoon een gecontroleerde wilde bras. Je bent een... Uh... Je doet maar, je werkt maar, je... je, je... Je leeft en daar lach je en daar huil je. En dan, maar ondertussen weet je. Je kan dit ook zingen zoals je het. Uh, Ik heb Eerste Helmenstraat geschreven: dat je even contempleert. Eventjes zit je en overzie je het hele jaar. in plaats van de momenten, zeg maar. Ik heb. Uh, Hoe heet dat nummer van die man op het strand ook weer? Niet er nooit geweest. Dat is ook zo. Daar zit ik letterlijk buiten mezelf naar mezelf te kijken. Het is een vreselijk ingewikkelde tekst. Huub van der Lubbe zei ook al: dit wordt nooit een hit. <lacht> Gelijk had hij. Maar ik heb het. Oké, okay, dan ben jij in ieder geval de man die altijd ernaast staat. Maar dat is altijd dezelfde man gebleven. Er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden van mannen of mensen die uh, niet die rechtlijnigheid hebben? Of, uh... Ja, zeker. We hebben ook wel, we hebben, er is een artiest inderdaad... en die kwam een keer binnen zitten, en paal keek op... en die zei, oh God, hij is er zelf in gaan geloven. En dat gebeurt ook. Ja, dat moet je nooit doen natuurlijk. Je moet altijd een uh, redelijke afstand nemen. Een klein beetje, maar wel... Het is natuurlijk allemaal maar... Uh, make believe en het zijn maar liedjes. Gewoon. Ik weet ook wel dat sommige liedjes van ons... feestelijk veel verdriet hebben verwerkt... en dat mensen daar echt ons voor bedanken letterlijk... met brieven en, en eigen liedjes zelfs. Maar het blijft natuurlijk maar een liedje. Het is niet zo dat we hier een medicijn uitgevonden hebben. De muziek aan zich is een medicijn... maar het liedje zelf is natuurlijk maar een heisperientje, zeg maar. Maar, ja, maar doe je dat niet tekort? Nee, want op het moment dat je het af hebt, geschreven hebt, ben je geniaal. Dan is het... Dan als... Meestal ben ik alleen als ik een liedje afgeschreven heb. En dan zit ik mezelf in gedachten uitgebreid te complimenteren. Dan tjonge, jonge, jonge. Dan ben ik de beste. Van... Maar drie minuten later zie ik een zin die net nog mooier kan... En heb jij ook wel eens dat jij in situaties terechtkomt... en dat je dan ook uh, uh, uh, uh, jezelf uh, van een afstandje bekijkt? Zoals, uh, de man, uh, of tenminste, dat jij de man die naast je staat bent. Nou, en denk, die... bij jezelf denkt, wat een eikel. Ja, zeker. Maar wat hij die, wat die letterlijk zingt... is letterlijk wat wij ook meegemaakt hebben. En dat is, als je in de kroeg staat met ons... dan krijg je op een gegeven moment Louis de Wit van Van Dijkhout, Paul de Munnik en Kees Geel en Maarten van Roosendaal... En dat zijn vier Albert Kuipmarktverkopers bij elkaar zo rond half twee. Dan is het een keihard lachen, <lacht> Halve zinnen schreeuwen ze naar elkaar toe, terwijl ze allemaal weer bestellen. En dan, als je daarbij staat, dan doe je eventjes mee... en op een gegeven moment haal je het niet meer en dan denk je, nou, het is wel goed. Maar soms sta je met iemand te praten en dan op een gegeven moment hoor je jezelf babbelen... dat je denkt, jongen, dit verhaal heb je drie glazen geleden misschien goed verteld... maar nu moet je echt naar huis gaan. We hebben ook de heilige wet onderling: dat je, als je echt vindt dat je te veel getrokken dan hoef je niet afscheid te nemen. Het is gewoon. Thomas, na, Thomas naar huis. En dan draai je om een pakje jas en dan ga je weg. Dan hoeft er geen uitgebreide. Uh... Het is meestal het, uh, Thomas naar huis, ja. En uh, als jij dan naar je huwelijk hebt gekeken vanaf afstandje, hoe was dat? Nou, ik heb me bij mijn huwelijk, de uh, huwelijksvoltrekking, echt uh, zeer bewust steeds: dat ik denk, dit is voor mij, dit is voor ons, dit is. Want normaal ben je op iemand anders huwelijk. En dan sta je gewoon leuk feest te hebben. En dan praat met die, praatjes met die. Maar nu was ik me echt bewust. Dat er hele verschillende groepen mensen. Van haar kant en mijn kant. elkaar vonden. En met elkaar zaten te lachen. En op de dansvloer. Ik ben daar wel. Uh... We hebben drie keer in het Vondenpark gespeeld. Dat ik me God, niet wist hoe het was. Dus de vierde keer dacht ik. Nu ga ik echt eens even kijken. wat het dan is: 8000 man over die vijver heen. En alles al zingend. En dat is een hele aparte ervaring. Maar dat moet je ook niet vaak doen. Je moet wel. Zoals vanavond ook met het theater. Ik ben zeer in controle wat ik doe. Maar ik moet me wel mee laten slepen door de fantasie. Ik moet wel echt met Paul in de middle of nowhere een spelletje zitten spelen. Anders is het niet leuk, niet te doen. Nee, maar, niet goed ook. Wat je net zei, er staan 8000 mensen in het volpark voor de vierde keer alles mee te zingen. En dan zeg je, ja, ja, dat is te gek, Dan kan je ervan genieten. Dan heb ik het van een afstandje kunnen beschouwen. Maar je moet er ook weer niet in gaan geloven. Je bent ook wel iemand die direct dan uh, zichzelf zichzelf. Het is ook aard. zo, want als ik een uur later uit het park wegfiets... dan is iedereen al weg. Of mensen zeggen, ah, hallo. Ja. Niks verder. Dat hebben we letterlijk aan de lijve ondervonden. Dat we in, in Bibelo Dordrecht personeel... Wij liepen gewoon naar achter zo'n beetje. Dat we dachten, nou, ga een drinken. En die schudden in hoop. ja, komt hier niet in. Die hadden de deur vast. Die bol stond van mensen die de kleedkamer in hadden. Jullie gaan de toerbus in, jullie gaan weg. we dachten we, wat is dit voor gekkigheid? Maar als je een uur langer blijft en daarna de zaal ingaat... dan is iedereen, hi, hallo, gaat het? En dan hebben ze het gewoon weer over voetbal. Dus er is... Eigenlijk nooit wat echt aan de hand. Waarom wil jij zo graag trouwen? Nou, dat zeg je... <laughs> dat zeg je niet helemaal uh, volgens de waarheid. Ik mag toch wel veronderstellen dat mijn vrouw... iets liever wilde trouwen dan ik. Maar ik wilde het bij mijn vrouw wel erg graag gunnen. Dus... Uh, ik dacht, dat moet zeker gebeuren. Heb je niet ook weer jezelf uh, uh, laten contempleren en, en, en kijken van, ja, moet ik dit doen? Nee, nee, nee, nee. Ik heb, mijn eerste huwelijk was in Las Vegas, waar we met z'n tweeën... en een Chinees genaamd Ming, wat heette volgens mij elke Chinees daar in Las Vegas... en die hebben 20 dollar gegeven en die was getuige en heeft de trouwfoto's genomen. Dus het, het feest wat we nu hadden was wel iets... Uh, dat was ook heel leuk en romantisch... Maar dit was wel echt. Uh, zoals je een goed feest hoort te geven. Zeg maar. Nee, maar dat is. Kijk, snap je? Je hebt dus die man die Thomas Akda is en precies. Wordt er iets weet... gedronken in dit podcast? Oh ja, sorry. Of, ja, uh, maar, nee, nee, dat is inderdaad zo. Ik zal eens even. Binnen, mijn excuses. Allemaal vragen. Ja, het is ook ongelooflijk. En jij komt nog wel van het podium af. Ja. Ik zal. Nee, omdat je. Uh, Thomas Akda weet dus overal waar hij is. En weet wie die is. In staat uh, als man altijd naar scènes te kijken van zichzelf. Ehm. Um, maar toch ben je een romanticus, snap je? Dus je weet jezelf ook ergens los te laten. Nee, dat romantische doe ik ook heel bewust. Ja, goedenavond met Patrick van Kamer uh, 108. Goedenavond, waar kan ik u niet zijn? Daar um, heeft hier iemand onwaarschijnlijke dorst. Nou, onwaarschijnlijk, maar een, een leuk glas Sauvignon zou er wel ingaan, ja. Zo tegen half één. Een glas Sauvignon? Nee, doe de fles maar, meneer. <laughs> en is uh, dus op BNN. is maar een uh, leuke fles uit, hoor. En uh, voor mij een, een fluitje, alsjeblieft. En een fluitje, anders nog iets wat ik voel ik aan betekenen, meneer? Nee, tot zover was het fantastisch. We zijn al lang blij oh. dat we dit oh. voor elkaar <laughs> hebben gekregen. <laughs> <laughs> Weet dat moeten we nog afwachten, natuurlijk. Nee, maar het is toch zo? Een romanticus laat zich meeslepen. En jij bent niet iemand die zich mee laat slepen. Je staat er toch altijd naast en je kijkt ernaar. Ja. Maar als ik een lied aan het schrijven ben... dan ben ik op zoek naar wat ik bedoel. Ik heb meestal een zin waarvan ik nog niet helemaal zeker weet wat ik bedoel. En dan ga ik zoeken en dan moet ik... Als ik letterlijk zou zingen wat ik voor iemand voel, dan is het geen goed lied. Bovendien is het dan een lied voor die alleen. Dus daar heb je ook niet zoveel aan. Er moet een soort overkoepelend idee in zitten, een gevoel... waarin uh, anderen zich daar ook aan kunnen spiegelen, zeg maar. Ik heb niet zoveel aan een, een zaal waarvan mensen bij elk nummer denken... goh, zit die jongen ook niet mee? Weet je wel. <lacht> oh, wat leuk, hij is verliefd. De mensen moeten het voor zichzelf. Dat ze denken, ja, precies, zo is het. Dat, vind, dat heb ik nou ook. Dan is het een goed lied. Dan is het in ieder geval... Maar dus ontkracht dat onmiddellijk het allereerste wat je zei... dat je wel een uh, romanticus was. Dat ik zei dus dat niet, jij zei Nee, dat. helemaal niet. Ik zei, ben, ben je een romanticus? Dat, romanticus. Je, nou, dat, dat is na uh, zoveel platen is het toch wel... Uh, dat uh, uh, moet ik wel haast zijn, ja. Dames en heren, er is niks aan de hand met uw radiozet. We hebben even een denkpauze. Rijd u rustig verder. Haal niet in, blijf rechts rijden. Oh, daar mag je geen grap over maken, geloof ik. Of spookrijders, hè? Nou ja, je moet sowieso niet inhalen en rechts blijven rijden. Dus uh, dan ieder ook geen spookmelder. Ik weet dat het romantische is niet eens zo interessant. Ik denk het wel. Ik denk dat iedereen die in de kunst zit iets romantisch heeft. Dat moet wel, want je wil iets overbrengen aan mensen. Dat uh, alleen al is een romantische gedachte. Dat je, je ooit gaat lukken iets wat jij voelt te delen met iemand anders. Nu, uh, vanavond speelde je de voorstelling Het Heerst... met uh, je goede vriend en uh, theatercompaan uh, Paul de Munnik. In Alkmaar. Mm -hmm. Of all places. En uh, ik was erbij. En dan zie ik inderdaad dat jullie iets over willen brengen. Ja, dat is wel, kan jij uitleggen wat jij aan de overkant uh, uh, wil brengen? Eigenlijk gaat dit programma inderdaad voor een deel ook over... stel nou dat de wereld stopt en dat je er niet uitkomt... tot je datgene gezegd, gedaan, gezongen, gespeeld hebt... waardoor de wereld weer gaat draaien. Maar je weet niet wat het is. Dan is een logisch gevolg daarvan dat je ook naar jezelf gaat kijken... met hoe ben ik hier eigenlijk terechtgekomen waardoor de wereld niet meer draait... Nou, dat is een leuke... Ruud Wijsman, onze regisseur, zegt altijd... mensen mogen lol hebben, mensen mogen verdriet, mensen mogen alles hebben... maar ze moeten ook naar buiten lopen met iets... dat ze drie kwartier later pas denken... verrek, dat is ook mooi, dat, dat staat er ook in. Snap je, dat hoeft niet allemaal... er wordt geklopt. Dan moet jij open doen, dat is jouw oh ja, kamer. Mijn kamer. Maar begrijp je dat? Ja, dat begrijp ik, ja, dat begrijp ik heel goed. Dan moet ik hem fooi geven ook zeker. Nee, nee. Maar zet maar op de rekening. Hallo, oh, ja, kom binnen. Zet maar op de rekening en tip jezelf ruim, jongen vindt. Ik zou zeggen, zeker twee keer de tekst. Goedenavond, uh, Daan, van de roomservice. Oh, een glas en een fles, nou, nee, nou. Nee. Ja, dat is ook zo. God bless de slechte verbinding. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel, Daan. Fijne avond. Dat gaat zeker lukken. Proost. Uh, wat zou je het liefste hebben dat mensen dan uh, uh, overhouden aan de voorstelling die ze vanavond uh, hebben beleefd? Oeh, dit soort vragen had ik eventueel kunnen voorbereiden na een, uh, 100 shows gespeeld te hebben. Sowieso vind ik het prettig dat als mensen naar onze voorstelling gaan, waarvan overigens in uh, Lelystad nog kaarten verkrijgbaar zijn. Wanneer is Lelystad? 12 april geloof ik. Want we gaan er nu weer een jaar tussenuit. Dus als mensen ons willen zien, zullen ze toch echt nu... En met... sowieso, mensen gaan er heen, want het is een fascinerende voorstelling. Echt. Maar het is, moet, het is en, en, Maar moet ik ja. ook zeggen dat het vooral ook uh, muziektheater is? Het is uh, soms denken mensen dat jullie een cabaretduo zijn, maar het is meer dan dat. Ja, het is, het is toneel, uh, zang, dans zelfs. En uh, ook cabaret, dat, dat verhaal over Zwarte Piet is natuurlijk puur cabaret. Maar dat, het zijn allemaal. Uh, het zijn gewoon verschillende kleuren. Met verschillende kwasten. Op het, op het schilderij wat je gemaakt hebt. Maar ik vind het sowieso prettig als mensen. Wij eindigen natuurlijk. Hilarisch en natuurlijk. Maar gelukkig is het zo dat we een staande ovatie zien. En op de wolken lopen we terug naar de kleedkamer. Maar de volgende avond moet de voorstelling weer helemaal overnieuw beginnen. En dan zitten er weer mensen in de zaal die denken. He, dit waren toch liedjeszangers, dit waren toch grappenmakers... maar het is heel anders in het begin. Er wordt bijna herenleedachtig gespeeld, namelijk wachten op Godot. En dan langzaam zuigen we ze de voorstelling in en dan kunnen ze niet meer weg. Dat is leuk. Als je, als je opkomt en je geeft mensen wat ze hebben willen, dan... Ik weet het niet. Dan ben je, je moet mensen niet te snel bevredigen natuurlijk. Je moet ze wel pleasen, je moet ze wel meenemen, kietelen... Maar je moet ze niet klaar laten komen in de eerste vijf minuten... want dan uh, gaat de film niet meer door natuurlijk. Dit was overigens een zeer... hopelijk... Uh, de bedoeling om het helder te maken... niet om uh, banale uit de hoek te komen. Nee, ja, maar ja, de voorstelling... dat is het mooie aan de voorstelling. Uh, ik denk ook niet dat ik hem helder krijg. Uh, en dat is ook niet... Uh, het, is, het, is, het, is, het is hoe je het beschrijft. Weet je? Het is, het is uh, wachten op Godot. Het is ja. uh, theater. Het is... Het is het is veel meer dan cabaret. Het is veel meer dan alleen liefde. Nou, maar dat is wachten op Godot ook. Er zitten mensen die wachten op Godot. En ondertussen leven ze niet. Ja. Maar ze zijn aan het leven met elkaar. Ze hebben gesprekken, ze hebben gevechten, ze zijn dingen kwijt. Ze komen dingen tegen. Maar ze gaan nergens heen. Maar hun doel is Godot komt straks. Nou, dat is het fascinerende. Dat je ondertussen leeft terwijl je denkt. Snap je? Dat kun je allemaal in beelden vatten. In het echte leven ook weer. Als je nu een baan hebt waar je eigenlijk al twaalf jaar ongelukkig mee bent. Het is crisis, verschrikkelijk. Maar zeg je baan niet op, maar zoek in godsnaam wel naar een manier... waarop je straks uh, wel leuk naar je werk gaat en er zin in hebt. Of doe de helft van je werk en neem een volkstuin. Als je dat... Snap je? Het is heel leuk om dood te gaan met geld op de bank. Maar ik wou het niet meemaken, denk ik. Uh, het is een... Uh... Wat ik al eerder zei, een, een, een fascinerende voorstelling. Maar even terug, het is begonnen uh, in Memphis. Jullie gingen naar Memphis om daar uh, liedjes op te nemen. En niet zomaar in een studio, maar de Sun-studio waar Elvis heeft ja. gestaan. Nou, we waren uh, onze eigen plaatmaats bij begonnen, letterlijk. Zoals we dat ook zeggen in de, in het, de voortekst van het programma. Want we zaten bij een plaatmaats bij, daar waren we erg tevreden over. Alleen, ja... Waar moet je heen, weet je? We wilden niet meer... Uh... Je hoeft eigenlijk... Heb je een laptop en twee goede nooit meer microfoons nodig... en dan kun je een plaat opnemen. Dan moet die nog wel in de winkels komen. En als je jong en nieuw bent... dan heb je zeker de macht en de machinerie van een platenmaatschappij nodig. Maar wij hebben eigenlijk die, die, die druk niet nodig en de handigheid niet. Tenminste, nu niet, voorlopig niet. Dus toen dachten we, als we het nou zelf doen... dan kunnen we zelf bepalen wat we willen, waar, alles. Dat konden we al een beetje, maar je moet toch, snap je... Je moet ook mensen. We kunnen niet ineens met een punkplaat aankomen. Dan zegt de plaatmaatschappij ook. Maar onze plaatmaatschappij zou ze kunnen zeggen. Nou, laat me horen dan, ik ben benieuwd. Het is ons eigen geld. Dus toen dachten we. We gaan altijd weg ook. Het is handig om in het buitenland te zitten als je een plaat opneemt. Zodat je niet de was hoeft op te vouwen, de kinderen van school moet halen. En dat de koelkast gewoon door iemand anders gevuld wordt. En als je in Amerika zit, was dit keer het voordeel. Dat scheelt gewoon acht uur. Dus iedereen gaat om twee uur. Smiddags, als het twee uur in Amerika is, is het hier wel eens een beetje plat. Dus word je niet meer gebeld. Dus kun je eindeloos door en hoef je ook niet naar je telefoon te lopen... van hoe het, is, hoe het is met je kinderen, want die slapen. Dus heb je tot elf uur... Nou, dat is ideaal natuurlijk. En we zijn... Uh, ik, niet... ik was met JB Meijers en uh, zijn gezin en mijn gezin op vakantie. En toen gingen we de, de, de Sun Studio Tour doen. En ineens, we liepen gewoon met die hele groep mee. Ineens was ik je beek kwijt, want die kan vrienden maken met iedereen. En die kwam een uur later terug. Ik zei, wat was je nou? Hij zegt ja, ik heb iemand gesproken hier, uh, met. En met zegt dat we hier kunnen opnemen gewoon. Kost niks. Nou bleek dat wel iets mee te vallen. <laughs> ik ook naar Paul. Ik zeg, het kost niks. Thuis op Paul. laten we doen, maar het kostte behoorlijk meer dan we dachten. Maar we zijn gewoon... Uh, de hele band naar Memphis verhuisd en in negen dagen hebben we die plaat opgenomen. Prachtig plaat, schitterende nummers, maar dan nog geen voorstelling. En hoe kom je van uh, die plaat in Memphis met zoveel verschillende liedjes? Als je de voorstelling gezien hebt, dan weet je waarom... Wij we weten waar die vandaan komt, omdat we soms moesten stoppen met het uh, opnemen, omdat het luchtalarm afging. Ja. En als het luchtalarm, dan heb je, ook... een heel hoog geluid, dat stopt pas als de tornado de grond heeft geraakt. Maar dan weet iedereen waar hij heen moet. De ambulances, de brandweer. Dus dan waren we midden in een nummer. En dan ging het brandweer, het brandalarm af. Of heet zo'n... Het, zo uh, het hoosalarm. Tornado warning. En dan moesten we stoppen. En soms duurde het zo lang, dan gingen we maar een beetje op de poort zitten. Waar tennisballen, grote, nou, golfballen, grote hagelstenen... het dak van de nieuwe auto van de studio-eigenaar vernielden. En dan sta je daar gewoon een uur naar te kijken. Maar. Dus we konden niks doen. En die rust die je daarin hebt, kun je wel gebruiken... om over het nummer te praten, om over andere dingen. En dan was het weg. En dan dook iedereen in de studio in. En dan gingen we weer spelen. Dus daar zit een deel van de voorstelling in gewoon. Het is dus de rust die jullie eigenlijk troffen... Uh, als je niet kon spelen omdat er een tornado-alarm ging. Ja, wat natuurlijk een contradictie is, snap je? De wereld om je heen staat in de fik. Alles draait, de, de diner tegenover zijn dak waar we naar zaten te kijken... Maar ondertussen is het voor ons rust. Het is voor ons pauze op dat moment. En als buiten de wereld eindelijk weer rustig was... en iedereen de boel bij elkaar ging vegen... dan waren wij aan het opnemen. Dus de, de, de contradictie was zeker aanleiding... en hoe we nou op Godot kwamen. Ik wou net vragen, want hoe echt... kwamen jullie op Godot? Want het is wel... Het is ja, ja, dat zijn echt... mannen die wachten. Ik weet het niet. We hebben naar wacht op Godot gekeken. We hebben naar de trip gekeken. Twee mannen die elkaar constant vermaken steeds. En tot irritant en toe ook. We hebben uh, The Sunset Limited gezien. Die ken ik niet. Uh, Samuel L. Jackson houdt in principe uh, Tommy Lee Jones gevangen... omdat hij zijn leven gered heeft van het springen voor de trein. Maar Tommy wou dood. Maar Samuel is gelovig, dus die gaat ervan uit... dat hij nu verantwoordelijk is voor het leven van Tommy. En dat is een, een, een gevecht wat die twee hebben... Rond een tafel in een oud appartementje. Dat inspireerde ook. En maar... we hebben heel veel weggelaten uit deze voorstelling. Wat heb je weggelaten? Heel veel tekst. Er zijn eigenlijk, als je, als je de, de, onder, de, de, de afzonderlijke delen van de show bekijkt... zitten er dus eigenlijk alleen maar kostbare kleine zinnen in, zeg maar. Het is niet iemand die babbelt en... Uh, He, ja, mensen, want euh, nou, het is me toch, toch. Nam, nam, nam, nam is, Al die dingen zijn allemaal weg. Het is heel kaal eigenlijk. Maar het gaat over wachten. Het gaat over de wereld die stilstaat. En je bent aan het wachten tot die weer begint te draaien. Uh, maar ik zei net ook op de gang. Uh, ik had jou al veel eerder gevraagd om in het radioprogramma te komen. Maar jij bent gewoon heel druk. <lacht> ja. Maar dat is inderdaad, dat is ook weer de mazzel, snap je? Het is ook wel, soms is het lastig uit te leggen thuis, maar als ik iets weiger, dan heeft het consequenties. Dus ik moet niet alles doen, ik oh, moet wel doen wat ik wil, wil doen. Nee, maar je, je speelt een voorstelling van onthaasting, wat echt een goede voorstelling is en waar mensen ook naar buiten lopen. En ik keek rond en die zitten echt nog na te denken. En die zijn, ja, nou, minimaal drie kwartier bezig met oh, maar dat zat er ook in en dat heb ik gehoord en dat liedje is te gek en waar ging de voorstelling over ook? Oh, denk daarover. Maar ondertussen. Uh, speel jij een, uh, die voorstelling... en moet wel weer gehaast hier naartoe komen om hier op tijd te zijn. Ja, maar ik zit gehaast achter in de tourbus. Snap je? Iemand anders ja. is aan het haasten terwijl ik aan de port zit... Oh. en een beetje de krant lees op mijn iPad. En de voorstelling zelf zit zo lekker geramd bij ons... dat het is inspannend, maar het is niet bepaald... dat ik in paniek over het podium loop en denk, wat ga ik nou weer maar doen? Maar zou je het vaker willen? Wat? Dat jij ook uh, uh, gewoon... Nou, ah, net ik in zou de voorstelling wel... gewoon... Uh... Ik ben heel ja, relaxed. Ik heb juist uh, in deze, voor het eerste wat ik tegen Ruud de regisseur zei... Ik wil oplopen en dan wil ik dat het zomer is. Ik kan me niet schelen dat het gebeurt. Maar ik wil dat het licht zegt heel lekker. Want we gaan de hele winter toeren en dan, nu is het maart en het is nog wat weer. En als ik opkom is er geen licht. Als dan de wereld wordt wakker, staat stil. Maar de regen trekt weg, die hoor je die rommel achterin. En de zon komt. De spotjes zijn zo goed... Dat er echt zon is, gewoon. Dat is heerlijk. Dit is, uh, in de teet hing zo'n zon een tijd lang. Zo'n was een ja. kunstwerk. Ja, ja, ja. Nou, daar gingen mensen echt heen om even een uurtje te liggen. Ja. En het werkt niet als de zon, maar het werkt precies als de zon. Ja, precies. Ja. Je hebt ook je gitaar meegenomen. Dat betekent dat je ook iets voor ons gaat zingen, neem ik aan. Ja. Wat ga je. Nou, ja, voor dit ons is mijn kamer, hè? dus ik ja. uh, <laughs> nou, ja. kan mijn gitaar nee. moeilijk daaruit. Uh, wat, uh, wat, wat ga je spelen voor? Weet ik niet, maar ik dacht ineens, dacht ik, ik heb een oud nummer... wat ik al een tijd niet gespeeld heb. Maar dat maakt me wel leuk om dat weer te proberen. Laat ik het gewoon doen. Iedereen is toch al lang naar een andere zender gecept. Dit ben ik benieuwd ook. Voor mezelf is dit ook leuk. Met dit nummer heb ik uh, uiteindelijk mijn vrouw voor mij gewonnen. Die had ik al gewonnen natuurlijk, maar... Soms moet je ook even de bal in het doel schoppen, wil het nog gaan. Uh... Ja, maar was het moeilijk om jouw vrouw te winnen? Ja, dat heeft wel een paar jaar geduurd, ja. Het is namelijk een heel intelligente vrouw. <lacht> <lacht> Meestal trappen ze er zo in. Maar deze heeft inderdaad een paar jaar uh, dapper weerstand geboden. Maar ja, uh, uiteindelijk. Hè. Maar goed, ik was, op een gegeven moment dacht ik inderdaad, waarom. Waarom hou ik nou zoveel van haar? En toen kwam ik uiteindelijk op de gedachte dat ik mij zo goed voel bij haar. Ik weet niet of ik dat ben, maar ik wil wel graag die man zijn die ik bij haar ben. En toen, dan heb je een lied. Dus laten we maar even luisteren. Of doe iets voor jezelf, dat mag ook. Ben zo graag, zo heel graag wat jij in mij ziet. En ik ben blij dat je het zien laat, want zo zag ik mezelf niet. Ben zo trots ook een jochie na zijn eerste zoen. Oh, wat een vrouw kan doen! Ben zo stil, zo heel graag stil als ik naast jou. En ik ben trots op alle herrie als we dansen als man en vrouw. Ben veel meer nog, ben de man die alles kan. Alles kan, want ik ben jouw man. Je hebt de allermooiste ogen lief, maar het is niet wat ik bedoel. Ik wil gewoon die man zijn, de man zijn die je maakt, dat ik me voel. Je lijf het allerprachtigst, niet wat ik bedoel. Ik wil gewoon die man zijn, de man zijn die je maakt, dat ik me voel. Ik ben zo graag, zo heel graag, wat jij in mij ziet. vond mezelf ook wel leuk, maar zo leuk als jij me vindt nog niet. Wat kan het worden, liefde, dag dat je vertrouwt. Dat iemand net zo van jou houdt. Ineens een man die zich laat troosten, nooit gedacht. Ik was een man die niemand ooit achter zijn schermen had verwacht. Ben niet bang meer, ik kan alles toch zo'n man Oh, wat een vrouw toch kan Je hebt de allerzachtste haren, diep Dat is niet wat ik bedoel Ik wil gewoon die man zijn De man zijn die je maakt, dat ik me voel Je stem, al was ik blind, dan nog niet wat ik bedoel Wil hoe dan ook die man zijn De man zijn die je maakt, daar ik me voel. Oh, wat een vrouw kan doen. schitterend. Dat is. Hem. Dus toen had ik het af en toen belde ik JB, mijn vriend, gitarist en producer. En ik zeg, we moeten even naar de studio. Hij zegt, is goed. En toen zijn we daarheen gereden en hebben we het opgenomen met z'n tweeën. En toen heb ik het opgestuurd en nooit meer iets van gehoord. Maar je hebt het opgestuurd naar je vriendin toen? Ja. Maar ze was mijn vriendin niet. Nee, nee, nee. Ze wou mij, nee. uh, mij niet kennen. Dus dat duurde nog een half jaar. En toen zei ik, uiteindelijk sprak ik, het duurde een jaar. Toen zei ik, maar wat voel je dan van het nummer? Ja, zei ze zegt ze, mooi num. Maar het, was niet dat ze, het is niet zo romantisch als in de films dat ze het hoorden op Maar waarom wilden ze niets van jou uh, weten? Omdat het uh, lastig was, om, denk ik. Toen wist dat het zal wel. Het was niet het moment om een relatie te hebben. En toen het dat wel was, moest het eerst nog maar bewezen worden allemaal. Het is een kritisch mens. En waarom was jij zo overtuigd? Of ben je zo overtuigd uh, van haar dan? Waarom dacht je bijzelf, ja, met dit nummer moet ik voor haar schrijven? Nee, dat, uh, uiteindelijk schrijf je het voor jezelf, gek genoeg. Je schrijft niet een nummer voor iemand. Dat ik daarmee een bepaald effect bereik, natuurlijk, dat was wel de hoop. Maar eerst, je begint met een lied en dan moet het af. Je kan ook stoppen, sommige nummers komen niet af. De ongeboren kinderen, die heb je ook. Soms heb je een nummer dat je denkt, nou, dit ga ik echt niet de rest van mijn leven zingen. Gewoon. Stel je voor dat een hit wordt. Dan sta je daar weer op zijn podium... Dus dan moet het weg en dan moet het verbrand ook. En soms moet de nummer af. Deze moest af. Maar waarom was je zo geraakt door je vrouw? Weet ik niet. Dat heb je met mensen. Zij ontroerde mij. Iemand leest een boek en je denkt, no, wat een prachtige vrouw. Ontroerend hoe iemand een boek leest. Alleen dat al dan weet je wel dat je een beetje in de problemen zit. Als je dat, uh... dat is de liefde, daarom kun je er zo mooi omheen draaien in liedjes. Waarschijnlijk zit ik nu te denken, daarom is het en de liefde en de dood. De dood kun je niet omheen draaien, dat is een verwerking. Maar de liefde kun je over fantaseren. Ja. Alles bij ons gaat over liefde, vriendschap en de dood. Dus het, uh... Dat houden we nog wel even vol, denk ik. Ja, het gaat veel over vriendschap, jullie voorstellingen. Ja. Ik, uh, ik heb nog niet veel over de dood... Uh, ja, uh, in deze voorstelling nee. zit niet veel over de dood, nee. Nou, Er zit er wel in, maar niet, niet uh, in your face, zeg nee. maar. Soms een couplet dat je weet waar. Het gaat juist het, uh, heel erg over vriendschap, vond ik. Ja, maar er is niks mooiers dan maar een vriendschap. Dat mijn, mijn vriend Ruud zei dat inderdaad. De begrafenis van André Veldkamp vorige week. daar gaat echt niks boven mannenvriendschap. Dat is een. Uh, daar zitten ook minder gevaren, snap je? De begrafenis van André Veldkamp? Ja, de Ruud ja. hield een speech. Want zijn vriend, collega. van de. de, de uh, toneelschool Kleinkunstacademie. was overleden. En die hield weer een speech. Dat je denkt, ja, dat is waarom bemoeien andere mensen zich toch... waarom vermoeien ze zich met maar, het houden van een spits? Yeah. Bel Ruud en laat het hem gewoon doen. Ja, ik kom ook wel eens op begrafenissen. En dan worden jullie gedraaid. Ja, we hebben een tijdje behoorlijk hoog in de... Ja. Dat ja, is de big business, hè? <laughs> Supermarkten <laughs> en begrafenissen. Maar, nee, maar het is toch heel mooi? Als je ja. dan mensen weet ontroeren en mensen weet troosten? Ja, zeker. Bij de eerste begrafenis Waar ik het hoorde was van mijn neef, dat was Als je bij me weggaat, had ik opgenomen met mijn bandje Herman en ik. En uh, Rob had uh, aids. Dus die ging langzaam. Maar die zei, op een gegeven moment ging ik op bezoek bij hem in het ziekenhuis en zo vaak. En toen zei hij, ik heb een verrassing voor je straks op de begrafenis. En ik zei, oh, gaan... nee, dat is een verrassing. Maar later kon hij toch niet voor zich houden. Toen zei die, we gaan als je bij me weggaat, komen heel veel mensen uit de platenwereld. Dus over zijn dood, over zijn eigen graf heen... ging hij mij nog promoten, er kwamen 700 mensen. Waarvan inderdaad een hoop van de platenmaatschappij. En we stonden aan de borrel. Ik zat echt te bibberen. Ze draaiden als je bij me weg gaat in de versie van hem en ik. En toen bij de borrel kwam iemand van de platenmaatschappij op me af. Dus uh, dus jij bent de nee van op? Ik zei, ja, dat nummer is voor jou? Ja, nou, dan moeten we eens praten. Ik zei, nou, dat is precies wat erop <lacht> bedoelde, geloof ik. Wat is jullie beste begrafenislied? Geen idee. We hadden uh, als het vuur gedoofd is geschreven... maar dat werd een beetje verkeerd begrepen door de verkeerde mensen. Dus toen hadden we er snel nog het hele verhaal... van de begrafenis van de oude Hip Herman bijgemaakt. Maar daar werd het alleen maar hilarischer van. Ik heb geen idee. Ik was vergeten, vind ik wel. Een, uh, dat was voor de begrafenis van Chris. De drummer van Bluff. Toen uh, zaten we in zo'n enorme hal... En toen moesten mensen allemaal opstaan en toen kraakten al die stoelen. Toen iedereen in stilte opstond, vonden al die stoelen hun weg terug... weer naar, voordat die mensen erop zaten. En dat was het moment dat ik dacht, verrek, ik ben al gelukkig lang genoeg... niet op een begrafenis geweest dat ik me dit niet meer kon herinneren. Dat, soms kun je anticiperen, maar dit was ik vergeten. Dat die stoelen dan, dan hoor je dat kraken en dat vindt ze weg terug. duurt ook maar een paar seconden. En toen... Uh, Dacht ik, dat is goed dat je dat vergeet ook. Ik heb alles gaat voorbij eh, gehoord, maar jullie alles gaat voorbij. Oh ja, hè? dat is van Paul. Ja, daar vinden jullie samen toch? Ja. Dit soort gesprekken heb ik heel vaak met, met Carice nee. ook. Ja, weet je wat ik zo'n mooi nummer voor jullie vind? Nee, maar dat daar staat, staat ja, altijd dat is van in Paul. En weet je wat, dat staat oh ja, maar, maar wat ik ook platen... een mooi nummer vind is dat. Oh ja, dat is ook van Paul. Nou, we gaan nu uh, nummer, jouw lievelingsnummer uh, draaien. Ja. Uh, want ja, Dit dat was zou... toen ik in New York woonde. We hebben het ook op de bruiloft gedraaid. Toen we, mijn vrouw en ik hebben een dans gedaan op de bruiloft. Zij niet wilden. die dans die ik vanavond gezien heb... Uh, nee, nee, nee. Hoewel ik één beweging, één beweging heb ik geciteerd. Want ik was gefascineerd hoor, door jouw dans in ja, de het is hoe dat live dat kan, hè. Ik weet het ook niet. Het ja. is een... Het neemt over gewoon. Ja, nee, maar het is niet alleen het live, hè? Het, is, het is gewoon de, de, het is, ja, het is ja. meer dan je live, als ik dat zie. Het is erg geestig, het is ja. doodvermoeiend. Nee, maar je meent het geestig. ook als je danst. Ja, ja tuurlijk. Je, dat kan je niet. ziet het gewoon. Je ja. kan het niet anders doen. Maar, maar goed, toen ik in New York woonde, kwam ik achter dit nummer van Billy Paul. Toen wist dat mensen moeten maar luisteren. Ik denk dat je na twee koppletten weet welk nummer uh, het eigenlijk is. En die zeven minuten had ik, die hoeft niet helemaal te draaien... maar het zou wel sympathiek zijn... <laughs> Uh, die had ik nodig om van mijn bed, naar de douche, naar de ontbijt, naar school te komen. Ik zat daar op, uh, op school in New York. En dan had ik precies 7 minuten 9 van. Oh. Dus dat was ideaal. Dat werd ik wakker, zat ik het aan. En dan danst ik door mijn appartement en dan was ik naar buiten. Elke dag? Elke dag. Nou, dames en heren, we gaan, kijken naar het, uh, we gaan luisteren naar het ochtendritueel van Thomas Act in New York. Ja. ja. I'm mm -hmm. Be a quite quite a simple a of that. How it goes. I hope you don't mind. I hope you don't mind what I'll go down in words. How wonderful life! When you're in the world Maar ik weet niet of we het daarover moeten hebben, want ik weet niet of het mag. I'm doing beautiful. How ja, ja, we gaan het uh, nummer een beetje uh, wegdraaien, want anders hebben we geen. Uh... Is, het, is het programma al ja. vrij voordat we begonnen? zijn? Maar mensen zoeken dat toch tegen. Want ik weet van mijn zoon, die koopt ook niks meer. Die draait gewoon, zoekt YouTube, zoekt iemand op. Billy Paul. Uh. Billy Paul Your Song, de versie. Ik weet zeker dat Elton John toen hij deze versie hoorde, dacht, ja, dat was een betere optie geweest. <lacht> Zo had ik het ook moeten doen. Zo had ik het moeten doen. Hier ligt jouw gitaar. Uh, ik wou graag weten: wanneer, wanneer en van wie kreeg jij je eerste gitaar? Van uh, mijn ex-vrouw, van Joanneke. Toen ik, uh, ik zat met David in uh, Herman en Ik. Een bandje die nooit echt boven het maaiveld uitkwam. Net boven het maaiveld, maar toen niet doordrong. En toen ging de band uit elkaar. Want ik had er geen zin meer in. Ik was niet te verstaan. Iedereen ging steeds naar zijn versterkers draaien. Dus dat vertelde ik aan haar. Ik zei, maar dan moet ik nu zelf gitaar gaan leren spelen. Want uh, ik heb niemand om mee te spelen. Nou, zegt ze, dan hangen we op school. Wij zaten op de leraaropleiding toen. hangen we een briefje op. Heeft iemand de gitaar te koop? Keurig briefje geschreven. En toen we het op wilden hangen, hing er al een briefje. Gitaar te koop. 25 gulden. Toen zijn we daarheen gefietst. De jongen woonde in de PC-Hoofd, herinner ik me nu. En toen heeft zij die gitaar voor mij gekocht. Hebben we hebben de snaren omgedraaid, want ik ben linkshandig. En toen heb ik van mijn zwager gitaarles gekregen. Want ik moest het dan maar zelf doen. Hoe oud was je toen? 24, denk ik ongeveer. Nee, dat is niet waar. Nou, toch wel zoiets, ja. 22, denk dus jij kreeg je, krijg je ja. eerste gitaar voor een latere leeftijd? Ja, ik ben in alles een beetje <lacht> laat. <lacht> ik moet dat, ook bij programma's zoals dit onderdeel... dat toneelachtige, wilden we eigenlijk in het vorige programma al hebben. Maar dat lukt dan niet, dus dan blijft het broeien. Ik wil een lift in de show. In het volgende programma, in drie programma's terug, wil ik een lift. Ik wil opkomen en dat alleen het licht suggereert... dat er zo'n enorme Amerikaanse goederenlift opengaan. Maar het komt er niet van, dus dat zal het volgende programma op. Ja. Maar heb je je eerste gitaar nog? Ja, zeker. Er zit een gat in. En daar zit weer een sticker overheen van Spodiodi. De band die toen heel populair was. Ik heb al mijn gitaren nog, want niemand wil een linkshandige gitaar kopen. Toen ik mijn collegegeld van de toneelschool en de kleinkunst niet kon betalen... heb ik elk jaar een saxofoon verkocht die ik gespaard had in de loop der jaren. En daar kon ik dan net mijn collegegeld weer van betalen. En toen mijn uh, werd, studeerde ik af. En voor mijn afstuderen, want ik, ik had geen stage... toen moest ik uh, meedoen aan het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Want ik moest een stage hebben, dus dat telde. Dus ik dacht ik prima. En Ruud regisseerde mij. En bij de finale zei Ruud... Uh, nu gaan we even een gitaar kopen, want we gaan wel winnen. En toen zijn we een uh, Yamaha gaan kopen voor 650 gulden. Hij heeft het betaald voor mij. En gewonnen. En gewonnen, ja. uh, Je zei het net al, het volgende programma moet met een lift zijn. Ja, maar dat zeg ik drie programma's al. En Paul die lacht dan vinden. Het... Maar want, uh, wat, uh, wat, uh, wat ga je doen de komende tijd? Ik heb een schitterende uh, show gezien. Een televisieprogramma met Peter Heerschop. Ja, dat wordt lachen. Ja, dat wordt een televisieprogramma, een serie. Ja, het is enorm grappig om te doen. Het is ook... het. Dus Wanneer komt dit op tv? Januari, geloof ik. Oké. Okay. Maar het is heel veel improvisatie. maar niet. Uh, het is wel een comedy. Niet, ja, het is gewoon een ja. serie. Het is geen ja. lama-improvisatie, niks te nadelen van de jongens. Maar we hebben de outlines van de scènes. Van dit moeten we ongeveer zeggen. Hier moeten we heen, daar moeten we eindigen. En hier begint het mee. En dan gaan we improviseren. Hoe gaat het heten? Geen idee. Ja, ik heb, de, ik heb de, de pilot gezien. Ik denk Clown, ja. Ja, Clown Plus, heette het toen. En het, het vond het vond heel grappig. Jullie spelen jezelf, maar ook weer niet. Ja, wat je dus altijd met doet. Peter en dan Heerschop. krijgen we eigenlijk net te vroeg het cirkeltje rond... over oh. waar we mee begonnen. Maar dit is met Peter Heerschop. Jij zit erin, van Hout ja. zit erin. Ja. ja, en iedereen die wij kennen. Spannend. Dus die lopen ook weer langs. Ik heb net de verjaardag gevierd uh, met de stripteuse... Die kende ik dan niet, maar Diederik uh, Ebbinger was uh, een van onze vrienden. En Kees Tol. Uh, we, we hebben zo ontzettend gelachen daarmee. Dat is dus echt die op godsnaak regisseerd. En die zit op zijn knieën soms dwars door een teek heen te lachen. Zodat we echt denk doe even... Effe... Maar ja, dat moet je nooit zeggen. Is, uh, en uh, qua Akte in de Munich, uh, je zegt, we, we gaan er een jaar tussenuit. Nou, wij doen altijd een jaar niet toeren. Dat is onze heilige wet geweest toen we twee programma's achter elkaar gemaakt hadden. Of drie misschien zelfs. Je moet echt iets meemaken om weer te kunnen vertellen aan mensen. Dus dan hebben we meestal... Doen we, uh, een half jaar spelen we het programma in. Dan toeren we een jaar en dan stoppen we. Dan gaan we ook even weg van elkaar. Niet dat we geen vrienden zijn, maar je moet dingen regelen. je moet eventjes. Met Wat ga je in dat jaar allemaal doen? Heb je al plannen? Ik ga deze serie maken, ik ga nog een serie maken. En... Nog een serie? Welke serie dan nog? Ja, die is nog niet rond, dus daar mag je dan zogenaamd niks over zeggen. Maar ik kan er ook niet zoveel over zeggen, want hij is nog niet rond. Maar als dat afkomt binnen nu en twee weken... dan gaat dat in augustus, september beginnen. Maar is het voor uh, publieke omroepen, is het voor de commerciële? Ik bedoel, waarom krijgen dat wij is de, voor de, commerciële waarom krijgen de primeur niet, dat soort dingen? Je kan het toch al rustig vertellen, dan komt het veel sneller rond. Nee, het is niet af, dus uh, dat, uh, dat wacht wel genoeg. En ik heb nog steeds mijn eigen film in de pen in de pen, die is bijna af. Sean van der Velde produceert het met Richard Klaus. Jij hebt het scenario geschreven? Ja. En jij gaat hem regisseren? Als het goed is gaan we het eind maart inleveren... en dan uh, hopen we op geld. En dan hoop ik eindelijk... tenminste eigenlijk... maart volgend jaar wel... Uh, nou, misschien iets later. Moet wel mooi weer zijn. Hoop ik wel de, de 25 draaidagen te kunnen maken, ja. Maar ja... Maar gaat veel. Alhamdulillah, over. De film gaat over iemand die een sms'je krijgt van iemand die hij niet kent. En na een kwartier zijn ze bevriend. Na een half uur verliefd. En na drie kwartier kunnen ze elkaar nooit meer ontmoeten. Omdat ze allebei gelogen hebben over wie ze zijn. En dan besluit de jongen toch op zoek te gaan. En gaat dan achter de verkeerde aan. Met hulp van de zus van zijn beste vriend. Die uiteindelijk het eerste sms'je gestuurd blijkt te hebben. Zo moet je het brengen in New York, anders mag je er niet eens know, aan beginnen. Standtie. I know, uh, Pitch me the movie. Uh, en vanavond, want uh, ja, je kijkt hier uit het raam uh, en Amsterdam ligt aan je voeten. En oh. jij, uh, jij zingt prachtige liederen over uh, Amsterdam. Dus uh, wat brengt jouw avond nog? Ik heb nog uh, Geert Mak op de iPad. Ik lees altijd twee, drie boeken tegelijk, dus Ik heb Geert Mak, wat hebben we nog meer... Maar je gaat niet uh, slenterend door Amsterdam uh, kijken nee, wat je tegenkomt. Nee. En, uh... Ik ben 46, heb ik, ik ga nooit uit zelfs. Ik ga soms wel eens naar de kroeg om de hoek, maar dan sta ik buiten altijd. Dan gaat mijn buurman bieren bier halen binnen, dan ga ik niet naar binnen. Dat is met de druk. Ik ben, ik ben de hele tijd in het vermaak. Dus als ik dan naar de kroeg ga, moet ik ook nog mensen vermaken. Daar heb ik geen zin in. Ik ben een heel goede pimp en petter. Nou ja, je hebt mij in ieder geval buitengewoon vermaakt. Uh, dank je wel. Zowel in het gesprek, maar zeker ook uh, qua voorstelling het heerst. Ik ja, hoorde alles. dat er in Lelystad nog uh, kaarten waren. Ja, ik zag het ineens ja. want Ik heb kaarten neergelegd voor Jurgen Rijman. Toen dacht ik, oh, daar nou, is nog een paar stoelen beschikbaar. Nou, uh, dan uh, dank ik jou buitengewoon voor deze mooie avond. Dank en blijf nog even om de fles... Uh. Dat gaat me ook in mijn eentje niet meer lukken tegenwoordig. Ik ga mijn best doen. En uh, nou, dit was uh, Thomas daar in de overnachting. Volgende week op uh, Paas zaterdag hebben we Barry Hay van uh, mm. Colineering. Dus, uh... Pas op je oren. <laughs> Hij gaat altijd zo dit. Hij doet altijd dit tegen je oren. Heel vervelend is dat. Leuke man, maar pas tegen je oren is uh, niet zo leuk. Goedenavond.